Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN-veiligheidsraad roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Ook moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten en moet er hulpverlening in Gaza worden toegelaten. Het is voor het eerst dat de oproep tot een wapenstilstand wordt goedgekeurd door de Verenigde Naties sinds het begin van de oorlog in Gaza. Artsen van verschillende kinderziekenhuizen doen een gezamenlijke oproep aan ouders: Vaccineer je kind. Ze zien steeds meer zieke kinderen. Heel veel kinkoesgevallen, ook ernstige kinkoesgevallen. En inderdaad, vorige week ook een aantal dodelijke infecties. Waarbij je kunt zeggen dat de vaccinatie de moeder die gevaccineerd kan worden en de kinderen die gevaccineerd worden, heel veel leed kunnen voorkomen. Volgens de artsen is het belangrijk dat je je kind laat vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiegraad onder baby's en peuters zakte vorige week voor het eerst in tientallen jaren onder de 90 procent. De topman van Boeing gaat eind dit jaar weg bij het bedrijf. Zelf heeft hij geen reden gegeven voor zijn vertrek, maar de opvolger kan wel flink aan de bak, zegt mijn economiecollega. Opvolger van Dave Calhoun van de topman, een nieuwe topman of topvrouw, die heeft nog wel echt een flinke klus te klaren rondom Boeing, want er is natuurlijk heel veel wat er gebeurt. Maar daar staat wel wat tegenover, want in 2022 verdiende Dave Calhoun maar liefst 21 miljoen dollar. Het gaat de laatste tijd alles behalve lekker met de vliegtuigbouwer. De afgelopen maanden zijn meerdere toestellen onderdelen verloren, onder meer een deurpaneel en een wiel. Veel amateurvoetballers scoren wel eens per ongeluk een beauty, maar dat telt niet voor Algero Mercerra. Hij ging afgelopen weekend viral op social media, omdat hij maar liefst vier prachtige goals scoorde in één wedstrijd. Dan komt hier de bal voor de voeten van Mutsera! Wat een pegel zeg! De aanvaller speelt nu bij FC Rijnvogels in Katwijk, maar wie weet zal dat veranderen na dit filmpje. Het weer dan nog, het is droog, zonnig en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En op de A9, daar sta je wel in een lange file van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Bathoevedorp en Amstelveen Stadshart. Na een ongeluk is de vertraging een half uur. Verder is de druk op de A7 van Zaanstad naar Horen voor de afrit Avenhoorn. Op onthoud is daar iets meer dan vijf minuten. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. En daar ben je tien minuten langer onderweg.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 My smell like you. Every day het is even na vier uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag op het Zandvoortse geluid Richard en ik zijn er nog tot aan vijf uh, uur. Uh, Richard, we hebben het nog druk, hè, geloof ik. Ja, dus meestal hè, trouwens. Nou, nou, We hebben natuurlijk een heel spannende voetbalwedstrijd in uh, Beverwijk. Die overigens nog wel op 0-0 staat. Maar uh, ik begrijp dat onze uh, verslaggever af en toe opzij moet. Uh, omdat het van uh, uh, een aanslag op zijn leven ongeveer uh, wordt ge gedaan. Uh, voor de rest hebben we om kwart over via de Pit Report met Randall Lawson. En dan ben ik ook heel erg benieuwd... wat hij dan uh, vindt van de, van de opstelling... van de kwalificatie. Uh, half vijf hebben we het dier, uh, dier van de week. Zeker, heb je een leuk dier uh, uitgekozen? Ja, ik heb een uh, heel uh, leuk... Uh, leuk diertje. Hij heet Donnie. Donnie, ja. het dier van de week. Mooi. Nou ja, en verder gaan we nog met Fred, Fred praten... Hè, over ja. volgende week bijvoorbeeld. Oh ja, speciale uitzicht, een speciale uitzending. Een hele speciale standwoord ja. voor jou... Dus uh, dat gaat leuk worden. derde en laatste uur blijf lekker luisteren en we hebben ook uh, heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Teddy Swims, Loose Control.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 grumbling Back, it's so bizarre even een lekker blokje muziek, zo op de zaterdagmiddag, hè? Nou ja, want uh, we proberen okay. verbinding te krijgen met, uh, met uh, Beverwijk, uh, maar uh, helaas uh, lukt het even niet vanwege een uh, technisch probleempje, dus uh, we gaan nog een uh, plaatje draaien en hopen ze dadelijk uh, wel verbinding te krijgen met uiteraard uh, Randall Lawson voor de Pit ja, Reports. Is allemaal wat hè, met die uh, tegenwoordige techniek. Maar goed, we zijn eruit hoor. We hebben verbinding. En we gaan eens dus even kijken daar uh, in uh, Bevenwijk. CFM Race Radio Pit Report. Wel grappig, want we schakelen weer naar Bevenwijk. En uh, daar zijn we ook aan het voetballen natuurlijk nu tegen Dem uit uh, Bevenwijk. Ja. Maar uh, ja, hoe is het uh, daar uh, bij uh, Rendel, bij Auto Passion. Goedemiddag Rendel. Jullie zijn samen op Oh jee, nou je bent weer uh, slecht te verstaan. Je bent weer slecht te verstaan. Oh god. Oh god, nee, het is weer, het is weer helemaal niks. Nee, maar dat ligt bij jullie. Oh ja, nou, nou hoor ik u weer goed. Gelukkig. Hallo, Rendel. Hey, hallo. Hallo, ja. Vanmorgen vroeg je bed uit, zeker hè? Eh, uh, sorry, ik heb me verslapen. Oh, <laughs> dat meen je niet. Ja, maar ik had gisteravond, je hoort dan mijn stemmen in, in een redelijk leuk feestje. Dus ja, dan eh. Uh Mm. Uh, ik, heb, ik heb de wekker niet eens gehoord. Laat de dame ophouden. Ah, Oké, okay, nou ja, op, uh, op vier playstyles. Ja, de mensen kunnen ook gewoon na het feest gewoon uh, wakker blijven. En dan uh, ja, de, ja, de ja. kwalificaties kijken. Maar dat is wel ja, helemaal heel te maar, maar, maar soms lukt het als je dan toch wel een paar lekkere broodjes hebt bij de buren. Dan lukt dat toch niet meer, hoor. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nou, Rendel, ja, nou ja, wat je gemist hebt is uh, dat uh, Max uh, Verstappen gewonnen heeft met de kwaliteit. Ja, ja, ja, ja nou, maar, maar, maar we hebben niks gemist hoor. Want er zijn gelukkig heel veel herhalingen, Dus uh, we hebben het lekker vanmiddag hier met de hoofdklanten, hebben we het op een scherm kunnen kijken. En uh, gewoon eventjes uh, nog een keer de GP2-wedstrijd en natuurlijk de kwalificatie. Dus ja, het was, uh, was een groot feestje. Ja, zeker. Ja, zeker. En, nou ja, Max, en, uh, Max heeft weer uh, prima gedaan. Ja, maar... nou, hij was niet tevreden over de auto. Hè. Hij had enorm veel last van uh, onderstuur. Dus het auto rechtdoor wilde gaan. En uh, ze zijn nog steeds aan het fijn Eh... Maar ja, ja, jongens, morgen, of vannacht, hè, vannacht 5 uur, 4 uur. Ja, 5 uur. 5 uur. Is hij weer weg? Mooi. Klaar, zegt hij doei. Doei. <laughs> Toch straks dan zie ik jullie wel. Uh, er... ik zie je straks nog weer ergens, ergens? in de pitbox uh, als ik ja. er al lang zit. Ja. En ik denk dat het uh, PS hem wel weer gaat volgen. Uh, ja, of ze eens moeten hele mooie dingen laten zien. Hè? Die is natuurlijk wat lichter nu. Die heeft uh, wat ingewanden dat die weg zijn. <laughs> ja, uh, mooi hè. Die, lichter, die speelt vals. <laughs> ik, ik wou zeggen, gewoon even een blinde darmpje laten, laten verwijderen en dan ga je als een speer in heken. Ja, ja, ja, maar wel mooi hè. Gewoon twee weken later zit die jongen gewoon weer achter het stuur. Dus, uh, dat is ongelooflijk. Je kan eigenlijk zien hoe de getraind die jongens zijn. Dat ze dan toch wel weer erbij zaten. Hoewel Sains ze wel zei dat hij in sommige bochten het in zijn maag van alles voelde bewegen. Dus er zit nog een beetje loze ruimte, zullen we maar zeggen. Daar. Ja, ja, mooi. Nee, maar hij heeft ja, het mooi. natuurlijk enorm goed gedaan. En zet zichzelf weer mooi op de kaart voor volgend jaar, ja. hè? voor een zitje. Ja, Waar gaat hij ja. heen? En dan, en dan kan je, ja, sowieso is dat voor hem natuurlijk een hele PR, want uh, ja, uh, de grote zoon, Leclerc, zit er toch gewoon weer achter. En, uh, maar aan de andere kant kan je ook toch wel een beetje gaan afvragen, wel nu uh, doet wel vrij, daar toch wel heel erg goed aan om zo'n heel erg miljoenen uh, verslindende man als een Lewis Hamilton binnen te gaan halen. Ik vraag het hem een beetje af. Maar, uh, je hebt een heel mooi team nu met die twee uh, jonge wolven, zo ja, zijn ze ook niet zo jong meer, maar gewoon jongen die gewoon echt hard gaan. Waarom heb je een Lewis is helemaal tot nodig. Ja, dat vraag ik me ook af. Dat vraag ik me een beetje af. En uh, ja, misschien nog wat meer van die platgeslagen Fiat te verkopen in Engeland... maar anders zou ik het ook niet weten. klaar. Hoe? Uh, uh, die hebben twee corrupties die gewoon snel gaan zijn. En ga daar gewoon mee door en bouw het team gewoon uh, door. Maar ja, dat zou iets met politiek te maken hebben... dat wij helemaal niet willen weten. He? Nee, nee, klopt. klopt. En, uh, dus we gaan, we gaan het zien. Ik, ik hoop vandaag. Uh, een mooie wedstrijd, oh, uh, niet te veel uh, ongelukken, want ze gaan er natuurlijk al redelijk af daar. Dat heb je gezien, een paar grindbakjes, nou ja, om die z'n de uh, voorkant eraf reed. Uh, uh, dan weet je ook gelijk als een Logan sergeant dat je eigenlijk gewoon niet meedoet als je je auto moet afstaan. Ja, Hendel, maar... wat, wat vind jij daarvan? Ja, het eerste, je hebt als rijder dus gewoon niks te zeggen. Ik zou het nooit doen. Maar uh, ja, het team zegt gewoon: uh, Albon heeft meer kans op punten dan jij. Maar waar en... hadden ze dat vandaan? Is dat de uitslag ja. van vorig jaar? Ja, nee, kijk, Albon is natuurlijk toch wel een stukje beter. Dus, nou, Locon heeft gewoon te weinig laten zien de mm. afgelopen jaren. En, uh, uh, het, ik vind het niet heel netjes van een team, maar ik begrijp de beslissing wel. Want punten, jongens, je praat over miljoenen, hè, een puntje. Dat mm. uh, is voor zo'n team natuurlijk heel belangrijk. En ja, Logan, dat weet je nu wel, is eind van dit jaar exit. Hm. Misschien al eerder. Oké. Okay. Dus uh, dat is een beetje afwachten. Maar uh, op het moment dat je je auto moet gaan afstaan aan je teamgenootje, terwijl die zijn auto heeft platgereden... Ja, dat is bij mijn exit. Klaar. Jammer, uh, jammer, maar je bent niet goed genoeg. Ja. Nee. Zou, jij, ja. zou jij daar uh, dan uh, bij, bij de race uh, willen blijven om te kijken en bij je team uh, in de box uh, te blijven? Of zou je zeggen: krijg de kleren en ik ga naar huis. Om het zo maar, ja, even maar dan te dan zeggen. Weet, dan weet je ook zeker dat je de volgende kant niet meer rijdt. Dus Fumulé ja. <laughs> ja. is natuurlijk best wel keihard. En vergis je niet, hè, uh, aan de achterkant staan echt heel veel jongens te dringen die Fumulé willen, uh, willen zitten. Hè. In die GP2 zitten echt allemaal jongens. Die gaan we ooit in de van Muleen uh, yeah, zien. En ja uh, dan zeg ik, dat wil je ook weer niet. Absoluut niet. Hij zegt, als team speert blijf ik kijken. Maar nou, als ik daar zat, het zou gaan knakken aan. Dat wil je echt niet weten. kijk Die jongen is geknakt. Klaar. Die is gewoon geknakt. Yeah, uh, Albon is <hums> natuurlijk beter. Maar Albon heeft het de laatste jaren <hums> ook niet laten zien. Dus ik heb dat zoiets van, daar hoef je niet zo heel erg bang voor te zijn. Dus ja, het is een teambeslissing. Ik denk dat Albond ook niet meer blij mee is. Uh, maar ja, Logan Zarssen weet gewoon dat in ieder geval eind dit jaar is het exit klaar. Maar ja, eigenlijk gaat. heeft het team natuurlijk ook helemaal laten lopen. Hè? Want ze hebben gewoon geen uh, derde chassis mee. Omdat ze veel nee. te laat zijn uh, met, de, met de opbouw. Dus ja, um, ja dat is ja. natuurlijk ook wel een, een beetje een aanfluiting. Hoewel ik natuurlijk niet in hun... Uh, ja, bij hun kan kijken naar binnen, maar het is wel heel jammer dat, dat, dat door dit soort dingen dan uh, ja, dat van Sars het dan niet kan rijden. Een hele kleine portemonnee denk ik. Nou ja, zover. Laten we het zeggen, het Formule 1 heeft natuurlijk een budgetplafond. En elk team mag maar maximaal dat uitgeven. Maar Williams, kennelijk, houdt dat budgetplafond niet eens. Dan anders heb je een derde CG bij je. Heel simpel. En uh, dus, dat betekent gewoon dat die jongens met nog meer geld moeten doen. Dat uiteindelijk de Fiat zegt: daar mag je maximaal wat mee doen. Nou, dan, dan weet je gewoon dat je gewoon een derde rangspeler in het hele Formule 1 veld bent. Mooi, ze zijn klaar. Maar, maar Randall, dat, dat, dat budgetplafond, dat geldt toch maar voor een paar teams, want de rest komt er belangen na toch niet aan? Nee, die komen er niet eens aan. Ik denk aan Haast er niet eens bij, komt er nee. dat soort dingen. Dus, dus dan kan je eigenlijk zeggen, jongens, uh, is daar wel dat, dat verschil wat er was, is dat er nog steeds... Ja, dat is er nog steeds. Maar uh, ik denk niet dat dat veranderd is. En, uh, maar Williams, nou, kijk alleen even naar de auto, jongens. Heb jij een grote sponsorname op zien staan? Nee. Denk niet? Nee. Moe, uh, dus uh, dat, uh, die, die teams die zitten echt zoals Williams een jaar geweest is. Hè, moe, die, die, oh, nou, die, die, die, ik kan die, me dat die... nog herinneren dat ik uh, wat jonger was dan nu. En uh, ja. dat Williams gewoon elke wedstrijd won. En dan ook nog vaak met twee rijders. En dat jaar ja. achter elkaar... Ja, maar dat hebben we met McLaren ook gehad. En dat is ook al tijdig ja. terug, hè. Dat, ja. is, uh, dat is elke wedstrijd wonen. En kijk even naar Mercedes. Dat waar dan echt feite Het busjeplafond gewoon gehaald gaat worden. En misschien ook wel meer, wat wij helemaal niet willen weten. En die zitten er ook gewoon niet bij, jongens. En Hamilton die zelfs niet eens naar Q1 komt. Ja, niet oké. Okay. Gewoon en, niet oké. Okay. En ook niet naar Q2. En ook niet naar Q2. Dus ik heb echt zoiets van, ja. Jongens, het is gewoon klaar. Ja. Het, is, het is gewoon... Het is gewoon uh, dus is... Dus, Formule 1, het blijft gewoon andere kant, hè, als je ook weer zag hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Het gaat helemaal nergens over. Er is uh, ook maar één stuurfoutje en je weet gewoon dat het gewoon klaar is. Eén keer een snap van de auto. En je weet gewoon dat je die tijd niet meer gaat halen. Ze dus rijden eigenlijk bijna allemaal even hard, zoals je mm, zien. Weet ja. je wat mij ja. opviel trouwens? Wat, wat mij echt uh, opviel, dan, daar let ik dan een beetje op. Van, uh, hoe de coureurs uh, met elkaar uh, omgaan. Normaal gesproken is er wel een beetje afstand tussen, tussen Perez en Max... ...en tussen uh, Leclerc en Max en tussen uh, Seins en, uh, en Max. Ja. Maar dit keer leek het wel alsof ze we allemaal hele grote vriendjes uh, met elkaar uh, waren. Ik denk dat, uh, dat die coureurs meer vriendjes met elkaar zijn uh, dan wij denken. En, uh, alleen de pers maakt het altijd net even anders. Daar komt die feit op neer. Uh, de pers is natuurlijk een dodelijk wapen. En uh, er hoeft maar één verkeerde foto te staan... en één front en de andere lacht. Dan weet je al, hé hey jongens, die hebben ruzie met elkaar. Nou, soms uh, is dat een, een milliseconde. Maar ja, die camera, die kunnen milliseconden vastleggen. Dus, eh... Uh... Ik denk dat die coureurs, zeker die jonge generatie, hè? vergis je niet. Hè? Uh, je hebt het misschien gezien, uh, er was een heel mooi filmpje, heb ik op mijn Facebookpagina gezet, van Albon die op een podium staat. Met uh, Jensen Button naast als een heel klein jongetje, die katkampioen wordt. En die er tegenover het podium te filmen, George Russell. Ja. Die jongens, die kennen, elkaar, die jongens die kennen elkaar natuurlijk al heel lang, uit die katsport. Dus en Leclerc heeft samen met... Max als kleine jongen... dat hij nog net geen lui meer om had aan het karten geweest. Dus het is niet zo dat die jongens elkaar gisteren tegengekomen zijn. Die kennen elkaar al 15 jaar. En... Uh... Ja, tuurlijk zou er af en toe wel wrijving zijn. En dat wordt natuurlijk ook wel door de teams een beetje zo af en toe naar voren gebracht. En dat is mooi voor de Formule 1 PR. Maar ik denk dat... De, uh, ik heb uit het verleden wel foto's gezien dat ze met z'n allen in het vliegtuig zitten terug. Uh, van een buitenlandse reis terug naar Benarktel. Daar wonen de meesten. En dan hebben ze alleen maar lol. Nou, dan heb je geen ruzie met elkaar. Klaar. nee, nou, dat klopt ook. He? Maar ik heb ook He? het idee dat het ook wel uh, helpt dat het daar uh, in Australië is. Want uh, ja, daar lijkt de sfeer wel heel... Uh... Heel open naar, naar alle teams en uh, iedereen uh, wordt uh, ook gewaardeerd hè, door het publiek. Je hebt niet uh, ja. onwijs veel oranje of onwijs veel uh, rood of onwijs veel ja. dat. Maar uh, van, uh, van iedereen zijn er fans. Ja, maar wel onwijs veel publiek. Heb je het gezien? Die beelden van boven? Ja. Zandvoort zitten er veel. Daar zitten er ook heel veel hoor. Ja, maar, ja, ja, ja. Maar sowieso, even heel eerlijk, ten opzichte van de Europeanen. Uh, Orsies zijn erg relaxte mensen. <laughs> nou ja, dat, dat zal het zijn waarschijnlijk. Ja, ja dat, dus het, het volk sowieso staat tot 20 wat 100 en punten voor. Het uh, zijn mega relaxte mensen. En uh, daar is een Hamilton fan die juicht ook voor Max als die wint. En uh, sowieso moet je in principe gewoon zien, uh, hier is het af en toe wel eens een beetje anders. Hier hebben we gelijk een uh, mening. Nee, uh, zij, zij houden erg veel van de, van de autosport. En heel erg veel van het, het spelletje Formule 1. En vergis je niet, wij hebben mij. Één Nederlander in de Formule 1. Zij hebben twee Australiërs in de hm. Formule 1. Hè? Ja. Dus uh, dan, dan krijg je sowieso wat makkelijker meer fans daar op de been. Maar ook gewoon, uh, ze zijn nog gelijk. Uh, ze zijn nog en makkelijker. Uh, ze vinden het spelletje gewoon mooi. Dus dat is heel prachtig. Hey. En uh, prachtige mensen. Rendel, <laughs> kunnen we nog even naar de Formule 2? Ja, tuurlijk. Want uh, Verschoor die is niet uh, gefinished. Heb jij enig idee wat de reden was? Nou, uh, hij, ging, uh, hij ging eraf samen met Antonelli, dus uh, en volgens mij schrok verschoor van Antonelli en die spinde en die nam Antonelli mee en die ging er in in. Oké. Okay. Dus, uh, uh, het, het was een beetje raar. Ik moet zeggen, het was uh, zo'n ongeluk dat ik denk van ja, het kan gebeuren. Uh, groot weg. Maar um, uh, vannacht gaat hij van de derde plek uh, in de hoofdrace uh, starten. Dus hoop dat hij dan uh, buiten de uh, ellende blijft. Want bij de start hadden we natuurlijk ook een heel raar ongeluk wat daar gebeurde bij die Formule 2. Uh, dat ze wat de pitstraat weer inreden. Daar komt mm. de tijd op neer. Um, nee, maar uh, hopen dat het beter gaat. Maar ja, uh, jongens, even heel eerlijk. Formule 2 is zo verschrikkelijk close. Want je ziet het maar, de top rijdt gewoon de ene wedstrijd winnen ze, en de volgende wedstrijd rijdt juist ja, 17-18 rond. Dus de, de, daar zijn de verschillen nog veel kleiner. En Oliver uh, Beerman, ja, een prachtig, zevende plaats in een Ferrari. Ja, hij hobbelt ook achteraan mee, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik zie dat dus, hier de tijden van de eerste twaalf, daar zit maar twaalf uh, seconden tussen. Ja. Na 23 dus, laps, hè? Ja, nou, dus, ja, dus. Inderdaad. Dus ja, uh, het is daar. Eén uh, klein foutje. Uh, Schilt gewoon. Uh, we gingen net. Uh, homie is dat gewoon. Die ging door de gimbak stukje. Ja, uh, gewoon uh, negen man die er voorbij gaan. Ja, Jammer, joh, we achteraan. Zeker. <laughs> ja. Tot slot uh, wil ik het nog heel even hebben. Ook over de Formule 2. Uh, over uh, gisteren met Richard uh, Verschooy. Hij zei het al. Hij start van, uh, ja. vanaf de derde plek. Mooie prestatie van, uh, van Richard. Maar uh, oh, ja, er lekte ook nog wat uh, uit zijn auto, hè? een beetje vloeistof, uh, zeg maar. Ja, uh, dat leek alsof dat wagen te, wa te warm was geworden. En uh, dat is, is koelvist of het eruit gaat. En het, le het leek wel uit het achterlicht te komen. en er zit een klein tijdje daar, voor de over uh, de overdienst. Maar ik vond dat het, uh, nou, de, de monteurs hebben er kijken. naar gekeken. Ik vond dat het wel heel lang duurde, dat het uh, stopte, zeg maar. Want hij had er best wel een, een stukje mee gereden. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja, hij wist, hij wist het ook niet, hè? dus uh, hij was blij met het uh, smsje wat hij van zijn opa kreeg. Ja, ja, ja, nou, de reden dat ik het uh, weet is omdat mijn opa een berichtje heeft gestuurd met de vraag of ik moest plassen. Ja, ja maar, briljant. Ja, ja, ja, ja, briljant, maar <laughs> de beelden waren wel erg duidelijk, hoor. Uh, ik denk dat Motocjev iets te heet is geweest uh, in het hele verhaal. Ja, kijk, derde plek is fantastisch. Het waren ook even, dat hij net massa had met de omstandigheden, hè. Want uh, uh, hij reed dan net, uh, zeg maar, in het kopgroepje dat we wat de tijd kon inzetten. Daarna, want die ging eraf, de ging eraf, volgens mij. Uh, daarna kon die hele groep nog een tijd niet meer spelen, omdat het een gele vlag-situatie was. Dus uh, hij had ook zo 12, 13 kunnen staan, want we, we praten daar wel over duizenden en tienden uh, in, in, die, in die klasse. Dus uh, uh, hij durfde wassen, maar nu moet hij het waarmaken. Want ja, het is met zo'n uh, zo Formule 2 ook niet makkelijk inhalen, want die jongens zijn allemaal even hard. Dus uh, kijken of hij de boel kan verdedigen. Nou ja, laten we het hopen. En Max ja. uh, ook lekker aan de bak uh, om 5 nou, uh, uh, uur morgenochtend. Ja, Max hoeft Max niet bang voor de zijkant. Nee. Die gaat, uh, nee, die gaat uh, gewoon lekker gemakkelijk rondjes rijden. En als die auto niet stuk gaat, hij heeft een nieuwe motor, hè, Hebben ze erin gestopt. Ja, ja, ja, ja. Uh, en, uh, Is dat voor die, uh, de zekerheid ofzo? of zo? Uh, of hoe werkt dat? Ja, de, hij heeft natuurlijk in de, de, de training uh, heel harde een kerbstoos geraakt. Dus de vloer moesten uh, vervangen. En uh, uit zekerheid hebben ze de motor vervangen. Omdat ze toch zoiets hadden. Ja, die heeft ook een uh, tikje gekregen. Ja, dat kan, je kan niet alles inwendig bekijken, natuurlijk, bij zijn motor. Uh, hebben ze uit zekerheid hebben ze die motor vervangen? En uh, NPS moet natuurlijk aan de bak, want die, moet, uh, die is drie plaatsen teruggezet. Dus die moet aan de bak. Ja, zit hij eindelijk in de, in de top drie ja. <laughs> dan wordt hij teruggezet. Oh, wat erg. Ja, ja, ja. ja dus die moet even. Die moet even uh, voor Red Bull uh, hebben ze nog wel iemand naar voren te coachen. Max is nog weg. Ik, geef hem, uh, ik zeg, uh, na een derde rondje ligt hij al vier seconden voor. Oké, okay, nou ja, daar, daar hou ik je aan. We zien het uh, om uh, vijf uur. Oké. Live en kicking zijn we dan, hè? Om uh, vijf uur. Ja, nee, ik ga nu wel opstaan. Ik ga nu kijken. Oké, okay. dankjewel, Rendel. Okay, hey, dankjewel, Rendel. Veel, veel plezier en inderdaad live en kicking, hè? Daar had ik het over. Hier is de single van de Simple Minds. Je weet het hè? wil je de race morgen volgen? Vijf uur morgenochtend begint hij. Dus hou dat in de gaten wat er zit in Australië, in Melbourne. Dus het dus wordt heel vroeg uh, je bed uh, in en uh, ook weer heel vroeg je bed uit. Uh, als je het uh, inderdaad wil kijken of je zit gewoon even de wekker en dan uh, ga je daarna gewoon weer lekker uh, verder slapen. Dat kan natuurlijk ook. We gaan weer naar het voetbal toe, ook weer naar Beverwijk. komen net vandaan met rendel. En nu met uh, Piet Tijper met uh, de wedstrijd. Want uh, Piet, ik heb geen berichten van je gekregen. Hoe kan dat? Nou ja, ik, ik, ik geef berichten van jullie, maar het is zo'n 0-0 wedstrijd vandaag een beetje. Met over en weer wat kansjes. En uh, ja, hij gaat er net niet steeds in. En het is wel, ja, het is dus echt een tweede helft wel een gelijkgaande strijd. Inmiddels uh, heeft Zandvoort wat wissels toegepast. We hebben ons talent Dani Bakker ingezet, dus misschien dat dat helpt. Ja, weer niet, weer niet. We zitten ongeveer in de 85e minuut. En het is nou, heel veel gewisseld, maar het, weinig, uh, ja, de keepers hebben ook weinig te doen gehad. Het is, uh, het is nog niet uh, iets om, om warm voor te lopen. Het is ook heel koud en winderig, maar het is nog steeds 0-0. Uh, ja, we hebben nog vijf minuten te gaan en ik hoop dat we hem nog kunnen maken. Maar het is een beetje ja, over en weer en... Uh, ja, weinig sensatie. En inderdaad, voor een 0-0 wedstrijd ga je niet naar het stadion. Nee. Goed, we, zouden, we zouden toch in Beverwijk. werken. Het is 0-0, dus we hebben niet zo'n keuze. Nee, nee, nee. Laten we hopen. We hebben nog vijf minuten. En misschien als hij komt, hij nog en dan meld ik me. Oké, okay, dat is goed, uh, Piet. Dank je wel okay. in ieder geval. Hè. En, uh, okay. Ja, jammer als het 0-0 blijft. Maar daar kunnen we ook ja, niks dat... aan veranderen. Daar kunnen we niks aan veranderen. Ja. Zo, zo is het. Nou, okay. uh, ik ga je weer spreken. Dank je wel, hè. Die muziek hoor je uiteraard bij je eigen lokale radio. ZFM met ILO uh, en all over the world. Het is uh, half vijf geweest, uh, Richard. Ja. Uh, ja. Kwart voor vijf? Ja, zijn we weer over tijd? Ja, maar dit is uh, wel goed om dat toch nog even te doen, uh, want dit is wel een schatje hoor. We, we hebben het over Dier van de Week. Dier van de Week. Wie ja. hebben we deze week? Hij Donny. Donny. Donnie. Ja. Hij is geboren op 1 januari 2015. Het is een uh, mannelijke kater en hij is gewoon Europees korthaar. Ik zal even zijn verhaal vertellen, want ik heb hem geïnterviewd. Een stoere naam voor een stoere kater. Mijn naam is Donny en ik ben een grote, gezellige kater. Maar mijn vorige eigenaar omschrijft me wel eens als een eigenwijs type... die zijn eigen ding doet. Daarnaast ook grappig en ondeugend. Dat laatste met name, omdat ik wel eens bij de buren naar binnen ga... bijvoorbeeld om het eten van de kat op te eten. Ik moet naar buiten kunnen, Wat ga je mij opsluiten dan zal ik naast de bak gaan plassen en dan voel ik me zeer ongelukkig. Het is dus duidelijk dat ik een huis met een tuin zoek. Maar om het wel een beetje lastig te maken... zoek ik ideaal gezien een afgesloten tuin of een buurt met weinig buurtkatten. In de buurt ben ik namelijk nogal territoriaal... en kom ik regelmatig met vechtwonden thuis. Verder ben ik wel erg vriendelijk naar visite en word ik graag geaaid... Ik vind het af en toe fijn om op schoot te springen... maar je moet me niet te veel vragen. Ik heb dan wel een beetje een eigen willetje. Oké, okay, nou, mooi dier. En uh, waar kunnen we Donny vinden? Ja, het dierasiel in Zandvoort. Hè? In Zandvoort, uh, ja. Nieuw-Noord. Helemaal achteraan bij de Keesomstraat nummer 5. En uh, uiteraard kan je ook even op internet uh, kijken... en dan kan je een afspraak maken om uh, te kijken... bij al die leuke dieren die daar wachten op een nieuw baasje. Dankjewel Donny, het dier van de week... En dit is zo'n, nee, die moet ik wel helemaal draaien. Dit is zo'n plaat die je een hele tijd al niet meer gehoord hebt op de radio. En ik denk, ja, als je bij een je plaatje krijgt, dan uh, wordt hij wel heel, heel erg moeilijk hoor, maar uh, dit is de uh, single Walk on the Ocean in the Ocean at the Head of the Trail. Where are we going? So far away Somebody told me This is the place Where everything's better And everything's safe Walk on the ocean Step on the storm Ja, als je deze single krijgt bij Raadje Plaatje, dan wordt het wel moeilijk hoor. Wie is dit nou? Walk on the Ocean, daar kan je uiteindelijk wel uh, achter komen. Maar het heet Tots the Wet Sprockets. Ooit van gehoord, Fred? Geen idee. Nee, hè? <laughs> ja, ja, ja. Toch is het nog niet geweest uh, in de jaren negentig. Ongelooflijk. Ja, ik, ik, ken, ik ken het nummer wel. Ja. Maar uh, nee, ik, ik heb nooit geweten wie, uh, wie het gezongen heeft. Hele moeilijke Raadje Plaatje plaats. Uh, nou, je bent er weer. Entertainment voor ja. jou. Goedemiddag trouwens, Fred. Ja, goedemiddag. Rechtstreeks rechtstreeks Linea Recta vanuit Hoofddorp richting ja. Zandvoort. Richting Zandvoort. Om weer een mooie uitzending te maken. Heb je nog ja. wat van de hardlopers of lopers meegemaakt? Nee, ik, onder? Uh, ik, ik hoor wel dat in de verte dat het heel, heel gezellig is. Ja, het is uh, heel druk. Heel druk. Uh, ja, ik hoor ook gezellige muziek en dergelijke, dus... Uh. Ja, het is een heel mooi feestje in het ja. dorp, op dit moment. Ja, de, de, de en morgen vier... ook hè, met de uh, circuieren ja, ja, ja. en uh, omloop van Zandvoort. Ja, klopt. Nou ja, je collega die gaat ook meedoen met de omloop. Dus, ja, nou, uh... ja, en uh, de zoon ook hè, thuis, die gaat ook mee doen. Oh, uh, oké. Okay. 4 okay. kilometer. Dus, Kijk, uh, ja. nou helemaal goed. Fred, zo dadelijk weer entertainment for you. Wat ga je daar nu allemaal doen? Uh, we zitten te wachten op uh, Bangkok, die komt zijn nieuwe single promotie hier in de studio. Uh, ja, ik wil jou. En we gaan nog bellen eventjes met Marco de Vries ...om zijn nieuwe single uh, Nooit genoeg van Jou. En we gaan nog uh, Michael Reins gaan we bellen over zijn nieuwe single. Eén keer was te veel. Oké, okay. en uh, ga je Dries uh, ook nog bellen over zijn nieuwe single? Uh, heb ik wel aan zitten denken. Uh, ik weet niet of Dries tijd hebt, maar dat zouden we eventueel nog uh, tussentijds uh, kunnen proberen. Ja, is wel leuk. Ja. Ik kreeg natuurlijk van de week uh, zijn nieuwe single uh, ja, opgestuurd. Klopt. En uh, kan je die nog wel draaien even voor me? Want ik zou hem eigenlijk draaien, maar ja, ik ben het helemaal vergeten. Ik, ik heb hem in ieder geval wel bij me, ja. Oh, Oké, okay, dat is leuk. Dus, Zometeen uh, de nieuwe Dries Roelfink ook bij uh, Fred. En als, uh, als iemand de plaat wil horen, zijn ze ook bij je. Van harte welkom, neem ik aan. Ja, dan eventjes naar Www.zfmartisten.nl. www.zfmartiesten.nl www ja, Even eventjes, het formuliertje invullen. Uh, ja, rechtsboven. Oké. Okay. En dan komt het automatisch hier weer bij mij terecht. En dan gaan we hem draaien. Mooi. Nou, dat gaat weer een leuke uitzending worden. Zo dadelijk. Ja. Lekker blijft luisteren. En uh, wij gaan er weer vandoor... Uh... Richard? Ja. Ja. Het was leuk op. Ja, ik he? vind het heel erg leuk dat nou ja, het, uh... je mag volgende week weer komen. Volgende ja. week weer, ja. En dan, ja. Dan, uh, doen en ik we heb net uur. even overleg gehad, vlak voordat uh, Fred uh, in de uitzending kwam. Je mag ook meedoen uh, met Zandswoord uh, voor jou. Vind je dat leuk? Kijk, leuk. Ja. <laughs> met andere ja, ja, schuldig. Ja. Het heeft het ja? wat uh, eh, bier gekost, heb ik En <laughs> <laughs> hey, mijn portemonnee is leeg, maar verder reageer het wel goed. <laughs> ja, ja. Nee, wat een leuke uitzending. Wat, uh, wat hebben we allemaal volgende week? Weet je al wat? Uh, ja, ik ga niet alles verklappen. Nee, maar doe eens uh, uh, wat? We doen uh, Gooi in ieder geval in? Een, uh, een zangeres... Uh, die eigenlijk uh, ja, zowel actrice als zangeres is. Uh, uh, en... en uh, ja, ik kom even bij Heliant uh, Redan. Zo heten ze. Hmm. Die komt hier dus sowieso live in de studio. En uh, ja, gewoon volgende week luisteren de rest. Zeker, Sandvoort voor jou. Dank uh, je wel ook weer Richard. Voor je komst. Dank je wel. Veel plezier he, met de omloop. Ja. Uh, voor de spierpijn. Ja, ja. Volgende, volgende week <laughs> zijn we er weer. Naar. Nog één plaat. En die stond ook nog op het lijstje om vandaag gedraaid te worden. Dus uh, ja, daar ontkom ik ook niet aan. Dat dus zegt de playlist van uh, je moet hem nog even draaien. Er staat ja. hij in het ja. rood aangegeven. Een rood aangegeven. Ja, <laughs> en dan moet ik hem gewoon draaien. Deze van uh, Heads En uh, One Night in Bangkok. We zeggen tot volgende week. En veel plezier bij Frits. Hij is er weer. Dag.